In de loop van de ochtend breekt de zon door. Dan wordt het 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij het knooppunt Lunette is de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1.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 Het is twee minuten over twee en straks zoeken we een opvolger voor Harry Muskee. Maar nu eerst de eeuwige strijd tussen Israël en de Palestijnen. Israël gaat namelijk door met het bouwen van nederzettingen in oost Jeruzalem. Dinsdag werden plannen voor de bouw van 1100 nieuwe woningen goedgekeurd. De goedkeuring zijn de zoveelste tegenvaller voor de stilstaande vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Aan de telefoon is SP-Kamerlid Harry van Bommel. Meneer van Bommel, nacht. Goedenavond. Er is altijd gedoe over de bouw van die nederzettingen op Palestijns gebied. Denkt u nou dat, dat, de, dat de goedkeuring van deze plannen een provocatie is of is het gewoon een eenvoudige bouwlust? Het is beiden. Um, er is aan de Israëlische zijde behoefte aan, uh, aan meer huisvesting. Uh, er is een groot huisvestingsprobleem in Israël waardoor de prijzen ook erg hoog zijn geworden. Uh, Israëli's zijn daarvoor de laatste weken ook uh, in tenten uh, gaan demonstreren. Dus er is daadwerkelijk een, een vraag naar huisvesting. Aan de andere kant bouw in bezet gebied, bouw in Oost-Jeruzalem en op de westhoeven van, uh, van de Jordaan. Dat is niet echt een noodzaak. Er is in Israël op zich ook genoeg ruimte. En er is duidelijk ook dus de wens om te komen tot een expansie van het uh, Israëlische grondgebied in bezet uh, Palestijns gebied. Ja, want dat voelt als te toevallig om toevallig te zijn dat het net nu komt, juist nu uh, Abbas bij de VN is geweest. Dat klopt. Um, zeer tegen de, de wens van, uh, van Israël. Uh, maar wel in reactie op het feit dat het uh, onderhandelingsproces, het vredesproces uh, in algemene zin, volkomen stil is komen te liggen. Uh, niet de laatste weken, maar al een jaar. En dat betekent dat de prioriteit die er aan Palestijnse zijde werd gesteld... namelijk te komen tot onderhandeling, onderhandeling, onderhandeling... dat daar nooit gevolg aan gegeven is. En uiteindelijk kan er tussen Israël en de Palestijnen... alleen maar duurzame vrede via de onderhandelingstafel bereikt worden... dat de Palestijnen nu de, de, de VN-bijeenkomst... de Algemene Vergadering van de VN aangrijpen om te komen... ...tot uh, het, uitroepen, het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat... ...is een logisch gevolg van het vastlopen van het vredesproces. Want men zou nu omstreeks deze tijd ook uh, de, beloond moeten worden... ...met uh, de mogelijkheid van een eigen staat. Dat was uh, de inzet van het kwartet. Maar de, de inzet... ho -hoor, ik u, Hoor ik u nu eigenlijk zeggen dat uh, Nederland was tegen... Uh, uh, ...eigenlijk de, het uitroepen van de Palestijnse staat... ...maar u als SP was daar niet tegen geweest. U zegt Palestina had eigenlijk beloond moeten worden. Ja, zeker. Um, de, wij waren daarvoor omdat wij denken en wij zijn daarvoor. Wij hebben ook in de Tweede Kamer een motie um, die daartoe oproept, die Nederland opriep om steun te geven aan het voorstel uh, om te komen tot een Palestijnse staat, hebben wij uh, mede ondertekend. Um, dat is gebaseerd ook op het uh, bezoek wat ik afgelopen zomer samen met Emil Roemer, onze fractievoorzitter, aan Israël en aan uh, de bezette gebieden heb gebracht. Maar Uri Rosenthal, onze minister, die zei: ja, uh, Dit is eenzijdig afgeroepen door uh, president Abbas. Israël steunt dit van zolang zal zijn langzaalse levensdag niet. Dus eigenlijk komt dit te vroeg en heeft het geen zin. Ja, uh, komt het te vroeg? Je zou ook kunnen zeggen: Het komt te laat. Uh, het komt te laat omdat er op de grond al zoveel feiten gecreëerd zijn... dat een twee-staten-oplossing steeds moeilijker uh, nog, uh, nog uit te voeren wordt. Maar het, het feit blijft dat Abbas toch eigenlijk van tevoren wel had kunnen weten... dat ja, Israël en daarmee ook Obama nooit voor had kunnen zijn... en dat hij, ondanks dat hij applaus kreeg, het er niet doorheen door de, de VN heeft gekregen... en dat er nu eigenlijk weer die splitsing eens te meer duidelijk geworden is in de wereld. Moet die staat er wel of moet die er niet komen? Er, er zijn niks opgeschoten. De, er moet nog ...getemd worden over het voorstel in de algemene vergadering. Dat zal half oktober gebeuren. En Israël, of uh, de Palestijnen hebben al de steun van meer dan 120 landen wereldwijd die een Palestijnse staat erkend hebben. De vraag is nu of ze op grond daarvan ook het, uh, het echte lidmaatschap van de VN kunnen verwerven. Ik denk het niet, maar zij zullen wel uh, zeer waarschijnlijk de waarnemersstatus... Kunnen verwerven. Maar op Obama, Obama gaat die volledige status vetoen. Dat is eigenlijk. Dat klopt. Dat, nee, is... Dat, is, dat, is, dat is een gegeven. De Verenigde Staten zal het volwaardige lidmaatschap van een Palestijnse staat niet steunen. En die, die, die, dat volwaardige lidmaatschap zal er ook niet komen. Toch kan een opwaardering van de status van de Palestijnse autoriteit tot een waarnemersstatus. Bij de VN kan wel gerealiseerd worden, omdat daarvoor een tweederde meerderheid in de algemene vergadering nodig is. En die lijkt gehaald te worden. Ja. Daarmee hebben we Israël natuurlijk nog niet over de streep getrokken. Die gaan, hebben dus nu aangekondigd om verder te bouwen. Alhoewel dat ook zelfs in Amerika niet heel erg goed opgevangen is. Eigenlijk over de hele wereld wordt dit veroordeeld. Is dat nog goed nieuws of trekt Israël zich daar niks van aan? Nou, um, als er één, uh, één land is wat uh, invloed op Israël zou moeten hebben, dan is het wel de Verenigde Staten. Omdat de Verenigde Staten in termen van financiële en uh, militaire steun... en ook in termen van veiligheid voor Israël natuurlijk de belangrijkste partner is. Um, als Israël zich al niets aantrekt van de Verenigde Staten... Ja, dan moet je vrezen dat uh, ook het uitspreken van teleurstelling uh, van de kant van de Amerikanen weinig zal veranderen aan de houding van Israël, hoezeer wij in Europa dat ook betreuren. Want ook Rosenthal heeft gezegd dat de houding van Israël met betrekking tot uitbreiding van de nederzetting in oost jeruzalem het vredesproces niet op gang zal helpen. Ja, al die protesten helpen dus niets als het alleen maar bij lippendienst blijft. Dan moeten Europa, sancties komen. Europa en de Verenigde Staten die zullen um, bij de druk die ze op het vredesproces willen zetten en dus ook druk op beide partijen, Israël en de Palestijnen, zal men uh, verder moeten gaan dan alleen maar uh, verbaal um, uh, protesten moeten uiten. Ik denk dat ook economische druk op beide partijen nodig is. Goed, meneer Van Bommel, dank voor uw toelichting. We gaan de vorderingen, uh, eigenlijk meer de stilstand in de vredesonderhandelingen, natuurlijk op de voet volgen. Heel goed. Dank u wel. Graag gedaan. In Nog Steeds Wakker Nederland kijken we ook buiten de grenzen van Nederland... en horen wij graag het laatste nieuws uit het verre buitenland. Vandaag reizen we af naar Oost-Afrika, want in Ethiopië is het vandaag feest. De kerk viert de ontdekking van het kruis waaraan Jezus zou zijn gekruisigd. De heilige Sint Helena gaf eeuwen geleden een deel van het kruis... aan de Ethiopische Orthodoxe kerk. Correspondent Luc van Kemenade in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Goedenacht. Hoi, goedendag. Heb je je feestmuts al op? ik ben er net afgedaan. Uh, ik kom net terug van het uh, feest. Ja, de, de religieuze feestdag, Mexel. Uh, do, doen veel Ethiopiërs aan meestal een groot feest? Ja, het is een heel groot feest. Uh, het is een feest van de Orthodoxe Kerk. En de Orthodoxe Kerk uh, is de grootste hier in het land. Um, ongeveer de helft van de Ethiopiërs, er zijn er meer dan 80 miljoen, uh, die doen daar mee. Er dus, zijn dan tientallen miljoen mensen uh, uh, door het hele land. Um, dus dat zijn er wel wat. Maar het, het, het gaat om het kruis waaraan Jezus zou zijn gekruisigd. Dat lijkt mij dan een van de grootste symbolen van het christelijk geloof. Hoe komt het dan in Addis Ababa terecht? Of in, in Ethiopië? Nou, niemand weet natuurlijk zeker of dat die, maar De legende gaat. Dat uh, de heilige Helena, die uh, het, het kruis zou hebben ontdekt in Israël. Uh, dat die uh, de rechterflank van het kruis uh, aan Ethiopië heeft geschonken, aan, aan de orthodoxe kerk. Uh, dat ligt nu ergens begraven in het noorden, in de, in de Wollo regio. Heel bekend van de, de hongersnood in de jaren 80. Maar, maar ook dus van het kruis van Jeden. Een Groot feest dus vandaag in Ethiopië. Hoe, hoe ziet dat feest er dan uit? Uh, nou, het is heel kleurrijk. Er worden van allerlei eh, bloemen de stad in gebracht van buitenaf, een uh, soort madeliefjes. Ik weet niet zeker of het ook echt madeliefjes zijn, maar ze lijken er heel erg op en die worden overal verkocht. En wat mensen doen, ze bouwen een soort piramidevormige bundels. Van die madeliefjes en van takken en van bladeren. En die worden s'avonds in de brand gestoken. En uh, nou ja, dat, uh, dat symboliseert eigenlijk de manier waarop Helena en kruisen hebben gevonden. Zij nou een kampvuur hebben ge, uh, gebouwd. Uh, en hebben gedacht van, nou, de rook gaat mij nu aanwijzen waar het kruis waar Jezus, Jezus gekruisigd is, uh, ligt begraven. En uh, dat proberen ze na te doen. Um, ja, nou, dat, zo, dat is eigenlijk wat ze doen. En dan zingen ze, en dan dansen ze, en klappen ze, en bidden ze, met z'n allen rond, uh, rond het vuur. En dan zijn het dat de helft van de Ethiopiërs christelijk is, maar het is ook niet alleen een christelijk feest, toch? Het is ook het eind van het regenseizoen. Uh, nou, het, het is toch wel vooral een christelijk feest, maar het wordt wel, het wordt wel zo uh, uitgebreid gevierd, en het is ook een nationale feestdag, dat uh, nou, ja, iedereen wel even uh, ja, ja, de tijd neemt om, om er buiten stil te staan dat het regenseizoen voorbij is. Ja, maar dat, dat, dat verbaast me toch een beetje, want het is een hoorn van Afrika, Ethiopië. Um, daar is nu natuurlijk die grote hongersnood aan de gang. Hebben ze al iets te vieren dan? Uh, ja, ja, zeker. Ja, zeker wel. In Ethiopië zijn we inderdaad ook al veel uh, hongeriger. Dus vooral in het zuiden en in het zuidoosten, in de Somalische regio van Ethiopië. Um, daar merk je hier eerlijk gezegd niet zo heel veel van, anders dan dat de voedselprijzen hoger zijn. Ja, om eerlijk te zeggen, er, er wordt niet minder omgefeest. gefeest. nee. Maar is het niet dan ook bijzonder dat het eigenlijk een, een orthodox feest is, dus van de christenen, dat ook nog door eigenlijk alle Ethiopiërs gevierd wordt? Uh, nou, ja, nee, dat, dat is, dat is er eigenlijk niet zo. Het echte leskel wordt, wordt wel echt door de orthodoxe christenen gevierd. Uh, het is de patriarch uh, die de... De, de, de, er is een hele grote bundel op het, uh, op het Meskel Square, dat is het centrale plein hier in oost Die wordt door hem aangestoken en er wordt gebeden en dat is toch wel echt religieus. Maar omdat er ook een soort uh, vakantietijd is, doet uh, ja, nou ja, nee, iedereen het een beetje rustig aan en, uh, uh, ja, het is gewoon een soort algeheel vakantiegevoel. Maar het feest is wel echt, echt een orthodox christelijk. Het is, het is een soort kerstmis. Iedereen heeft bij ons vrij met de kerstvakantie, maar niet iedereen viert de geboorte van Jezus. Ja, ja, ja. Het zeker het is een vergelijking met kerstmis. Het is nu dan de meskelavond en morgen... Uh, nou morgen is het nog steeds met. Dan gaat iedereen uh, met familie bij elkaar eten samen. Uh, dat lijkt eigenlijk heel erg op Kerstmis. En dus vieren ze niet de geboorte van Jezus, maar uh, eigenlijk het kruis waaraan hij gestorven zou zijn. Dat zou dan in, uh, in Ethiopië liggen. Luc van Kemenade, onze correspondent in Addis Ababa, dank je wel uh, voor je bijdrage. Graag gedaan. En zoals u gewend bent van nog steeds wakker op Radio 1. Ook live muziek vandaag in de studio uh, Polaroid View. En uh, als we hun mogen geloven zijn ze zo meezingbaar als kinderen voor kinderen. Nou, dat gaan we zo meteen horen. Eerst nog gewoon muziek uit een doosje. Ze komen met een nieuw album. Maar dit is nog oud werk. Dit is Oula van de Koeks.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 that you could give to me. De Kooks op Radio 1 en Oela. Bijna 200.000 enthousiaste kinderen gaan vanaf morgen weer langs de deuren... om zoveel mogelijk velletjes kinderpostzegels te slijten. Vandaag werd hier alvast het officiële startsein voorgegeven. De postmarkt is de afgelopen jaren nogal flink gekrompen... maar toch hoopt de Stichting Kinderpostzegels bijna 10 miljoen euro op te halen. Goedenacht, Ilya van Haren, voorzitter van de Stichting Kinderpostzegels. Ja, goedenacht... 10 miljoen euro, is dat wel een realistisch doel in het digitale tijdperk? E-mails hebben geen postzegels nodig. Uh, nou ja, vorig jaar was het 9,9 miljoen, dus uh, ik durf die ambitie wel te hebben. En uh, ja, kinderpostzegels en kaarten worden gekocht door heel veel volwassenen... die het nog heel erg leuk vinden om een kaartje te sturen met een postzegel erop. En hoeveel postzegels moeten jullie dan verkopen om, die, uh, om dat streefcijfer te halen? 24 miljoen. 24 miljoen. Maar nou, we verkopen niet alleen postzegels ook kaarten. We gaan voor het eerst ook uh, pennen verkopen. Pennen. Dat is wel een compleet setje dan is niet wat door je bij elkaar heel... krijgt. Dat is niet door heel Nederland, alleen in een bepaald gebied om te kijken of daar interesse thuis voor is. Ja, het wordt al sinds uh, jaren dag gedaan, hè? Kinderpostzegels verkopen. Hoeveelste ja. jaar is dit? Uh, nou, we verkopen het sinds 1924. Maar sinds 1948 gaan kinderen echt zelf op pad. Dat het echt een actie is van voor kinderen, door kinderen. Maar wat is dan het geheim van die actie als het al zo lang bestaat? Ja, het is een hele intensieve samenwerking natuurlijk met de scholen en met de kinderen. En het is ook een belangrijk onderdeel dat we op deze manier kinderen ook leren... ...dat het heel belangrijk is dat je op die lijftel al, al iets over hebt voor kinderen die het niet zo goed hebben. En, en, maar, maar het is natuurlijk een hele, dat is eigenlijk de ideale marketingstunt. Gewoon basisschoolkinderen op pad sturen, de deuren langs, dat, die, die zielige, schattige oogjes, daar kan toch niemand nee tegen zeggen? Nou, ik, ja, ik vind het geen marketingstunt als je kinderen al op een bepaalde leeftijd leert... ...dat, uh, dat iedereen niet, elk kind het zo goed heeft... En dat kinderen kwetsbaar zijn en dat kinderen het minder goed hebben. En dat ze best wel wat steun kunnen gebruiken. En daar hebben zij dan een bijdrage aan. Ze leren, er, ze leren er ook veel van. Ik bedoel, je leert erom gaan uh, netjes aan te bellen, met mensen om te gaan. Uh, iets over te hebben voor een ander, te tellen. Uh, nou, zoveel meer. De postzegels zijn natuurlijk altijd voor een goed doel. Uh, welke doelen zijn het dit jaar? Uh, nou ja... Je... Uh, de kinderpostregels is uh, zelf een kinderhulporganisatie, dus wij steunen ongeveer meer dan 600 uh, projecten. Mm -hmm. En die zijn altijd gericht uh, op kwetsbare kinderen en op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. En het motto van de actie dit jaar is uh, voor ieder kind een veilig thuis. Wij vinden dat elke kind, alle kinderen moeten opgroeien in een veilige leefomgeving, waar ze zich beschermd uh, voelen. En helaas is dat niet voor alle kinderen het geval. Uh, sommige kinderen kunnen dan ook niet meer thuis wonen. En dan willen we dat ze bij voorkeur opgroeien in het pleeggezin. En uh, die gezinnen hebben best wel wat steun nodig. Maar u verdeelt het ook tussen binnen- en buitenland? Ja, wij doen het in binnen- en buitenland. Ja. 50% van de inkomsten wordt besteed aan projecten voor kinderen in Nederland. En 50% in het buitenland. Is dat ook een en bewuste keuze? Zo... Ja, dat is een hele bewuste keuze. Ja. Ook voor de kinderen dat ze... Uh... Zowel tolerant zijn met, met hun leeftijdgenoten in hun eigen land als daarbuiten? Ja, het was, was vroeger alleen in Nederland. En eigenlijk op het initiatief van de schoolkrachten en de kinderen zelfs. Die zeiden van ja, maar in het buitenland gaat het toch zoveel slechter met sommige kinderen. Die hebben die het niet harder nodig. En toen zijn we dat er eigenlijk bij gaan doen. Vanaf morgen zijn ze dus, uh, ja, kunnen ze dus bij langskomen. De kinderen met de kinderpostzegels. Als laatste nog heel kort. Uh, wat, wat staat er dit jaar op? Wat, uh, op op de postzegels? Hoe zien ze eruit? Uh, er vragen kinderen op die een huis aan het bouwen zijn... en dat staat voor ieder kind een veilig thuis. Oké, okay. Ilja van Haren, voorzitter van Stichting Kinderpostzegels. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goed. Op de Haagse hangplek voor journalistiek rapaille staat wekelijks onze eigen Pieter Munnik. Tussen het gescharrel van Ferry Mingelen, Frits Wester en Rutger Kastrikum door... probeert onze man in Den Haag de WNL-microfoon... onder de neus van politici te drukken. Tofik Dibi heeft nog wat tijd nodig... Tijd, maar vooral gegevens. De PVV heeft donderdag een spoeddebat aangevraagd over sharia-rechters. Ze beweren dat uit een eigen onderzoek blijkt... dat er in Nederland een aantal rechters zijn die het islamitisch recht hanteren. Maar Tofik Dibi wil het onderzoek eerst zelf zien voordat hij het debat aangaat. Als het hele verhaal al geen broodje aap is, zei hij. Pieter zocht hem vandaag op. Meneer Dibi, raar verhaal, sharia in Nederland. Waar besteden ze dat, uh, denkt u op? Um, volgens hun zelf uh, baseren ze dat na, op, uh, naar een eigen onderzoek. En dat eigen onderzoek, dat uh, is er niet. En dat blijken nu een paar uh, vonnissen te zijn. Um, en als je naar die vonnissen kijkt, uh, het zijn er acht volgens mij in totaal, dan is geen van alle gebaseerd op de sharia. En het is natuurlijk ook onzin dat de Nederlandse rechter op basis van de sharia gaat rechtspreken. Ja, want om wat voor rechters zou dat dan gaan? Nou, volgens de PVV gaat het om Nederlandse rechters die in bepaalde ...conflicten tussen man en vrouw die op een bepaalde manier getrouwd zijn... ...dan de sharia als leidraad nemen. En uh, dat blijkt echt onzin. Het is, uh... U noemde het zelf al een broodje aap -verhaal. Ja, je moet oppassen met die vergelijking met apen tegenwoordig. Maar ja, een broodje-aap, dat is gewoon een waanbeeld. Is dat het bangmakerij is, dat het uh, uit de duim gezogen is... ...en zo kan je nog wel even doorgaan. En u uh, heeft de laatste tijd heel veel tegen de PVV. Wordt er niet langzamerhand een persoonlijke veten? Nee, ik heb volgens mij helemaal niet zoveel tegen de PVV. Um, het is de, in de peilingen de tweede grootste partij van, uh, van Nederland. Dus dan vind ik ook dat je als, uh, als Kamerlid daar stevig op in mag uh, uh, beuken waar nodig. Wel altijd inhoudelijk. Goed, helaas wilde de PVV niet reageren. Inmiddels is duidelijk dat het spoeddebat donderdag gewoon doorgaat. De dibi heeft via Twitter laten weten het onderzoek nu in handen te hebben. En noemt het wel nog droevender dan gedacht. Ajax heeft vanavond geen potten kunnen breken in de Champions League. Vanavond bleek nog maar eens dat de top van Nederland niet is opgewassen tegen de top van Europa. Tegen Real Madrid gingen de Amsterdammers met 3-0 onderuit. Ajax-watcher Mike Verwij is in Madrid en heeft de wedstrijd van dichtbij gevolgd. We hebben de sportjournalist van de Telegraaf nu aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht, hallo. 3-0 verliezen bij Real Madrid, dat klinkt als een pittige afslachting. Ja, zeker. Het, het was al met al ook een vrij kansloze nederlaag. Maar toch uh, ja, was, was de Nederlanders niet zo pijnlijk als afgelopen jaar. Maar was het een terechte uitslag? Nee, als je de statistieken bekijkt. We kregen na de, na de wedstrijd altijd in de mix van een UEFA-official, een keurig lijstje met alle statistieken. En daaruit blijkt dat Ajax meer balbezit heeft gehad... dan Real Madrid in deze wedstrijd. En ook meer doelpogingen heeft afgevuurd. Maar minder doelpunten? Klopt. Ja, dat, en dat is een kwaliteit van een topploeg in Europa, denk ik. Maar je, je zegt dan eigenlijk, van de Ajax was kansloos. Maar waar is dat wel? Want we, Ajax begon heel goed. Ja, klopt. De eerste vier mogelijkheden waren ook voor Ajax. Waar, waarvan de best al in de eerste minuut ontstond. Goede voorzet van Van der Wil werd niet, net niet gescoord door Boerrichter. Die schoot de bal met zijn verkeerde been in. Daarna kwamen er nog drie mogelijkheden. En de eerste, de beste echte tegenaanval van Real, werd nog naastgeschoten door Benzema. Maar dan schitterende counterlijde de 1-0. Ja, maar in, in dat eerste, nou laten we zeggen, kwartier twintig minuten, had je er echt nergens het gevoel dat Ajax zou kunnen winnen? Ja, winnen is een groot woord, maar ik denk wel dat de wedstrijd heel anders loopt als Ajax in de eerste 20 minuten scoort. Frank De Boer, de trainer van Ajax, had van tevoren aangekondigd dat we gaan uh, eigenlijk met een soort Amsterdamse-lef spelen, borst vooruit. Uh, is dat gelukt? Ja, zeer zeker. Als je ziet hoe, uh, hoe Ajax gisteren het, uh, het veld betrad... En dat afzet tegen vorig jaar onder Martin Jol. Martin Jol speelde echt met elf spelers achter de bal. En Ajax van, van gisteren, dat was weer volgens de alle oude Ajax-filosofie. Met, met drie aanvallers goed positiespel. Ja, en flair. De Amsterdamse flair. Ja, zat je dan nog een beetje met een soort Nederlandse trots daarin in het Bernabeu-stadion? Ja, als, als journalist zijn we altijd objectief. Proberen we altijd objectief te zijn... Maar ik, ik moet zeggen, en daar hadden we het net met collega's van andere kranten ook over... ...dat we vorig jaar toch wel met schaamte in de mix zo stonden. Ja, want vorig jaar verloor Ajax eigenlijk maar met 2-0, dus minder. Maar toen waren er volgens mij 36 doelpogingen die Stekelenburger toen nog uitgehouden heeft. Nee, ja, hij, hij heeft niet alle 36 ballen eruit gehouden. 14 van de 36 werd ook uh, over in naast geschoten. En dat, dat heb ik inderdaad ook uitgezocht gisteren. En Nederland won op 2 september met 11-0 van, van San Marino... Dat je waarschijnlijk ook nog, uh, nog helder op het net vliegt. Ja, was genieten. Klopt, maar toen was Oranje 27 pogingen. En Real vorig jaar zelfs nog 9, nog 9 meer. Alleen, ja, ze scoorde slechts twee keer. En dit jaar was Real Madrid dodelijk effectief. En vorig jaar was dan die wedstrijd tegen Real Madrid... eigenlijk het teken voor uh, Johan Cruijff... om in jullie krant een noodklok te luiden. Wat denk je dat hij uh, aankomende ja, week gaat schrijven? Ik, ja, ik ben, ben heel erg benieuwd. Ik, ik denk dat hij toch wel... Uh, al een stuk positiever is gestemd. Hoewel de uitslag niet, niet heel blij zal maken. Maar ja, het, het, het was weer vol, al, vol al oude Ajax-filosofie. Ah Ook de speelstijl die Johan, uh, Johan Kruijff gewoon geeft, denk ik. En als de naïviteit uit dit elftal gaat en ja, het, het spel nog verder wordt verfijnd, dan kunnen er misschien wel mooie dingen gaan gebeuren. Nou, dus met een opgeheven hoofd, uh, morgen weer terug in het vlieg, vliegtuig. Ja, dat, dat denk ik wel. En als hij morgen. De wedstrijd terugkijkt dat hij misschien toch iets meer trots is. dan hij vanavond. Uh, ten toon Trots, maar feit blijft dat ze het toch verloren hebben. Ze maken wel kans uh, om uh, de, zich te revancheren. bij de volgende Champions League-wedstrijd op 18 oktober. tegen die Nabo -zakerin. Dankjewel, Mike Verwij, Ajax Watcher van de Telegraaf. Heel graag gedaan, goede uitzending. Zoals u van ons gewend bent, is er iedere week live muziek. in de studio van Nog Steeds Wakker. En vannacht is dat. Een Polaroid View. Goeden jongens. Goedenacht. Goedenacht. Ze zijn met z'n vieren, twee leden zitten nog even bij ons aan tafel. Ja. Uh, uh, ja, verbeter me vooral als het fout is. Jullie zijn, komen uit Amsterdam. Ja. Jullie bestaan nog maar een jaar. Uh, ja, dat is nu net iets langer. Ik net. denk nu anderhalf. Jullie hebben jullie eerste EP uitgebracht. Ja. En die is gratis te downloaden. Dat klopt, ja. Op appodwordview.bandcamp.com okay. uh, ja, oh, jullie zijn een Bandcamp band ook dus. Een... Ja, we hebben een Bandcamp. Ik zou ons niet gelijk definiëren als een Bandcamp band. Nee, jullie zijn, maar, maar uh... jullie zijn wel voorbij de MySpace en zo. Uh, vertel eens over jullie EP, die is net uitgebracht. Uh, ja, in januari uh, eigenlijk. Ja. Dus, uh, dat is al bijna een half jaar geleden of iets langer. Mm -hmm. en, uh, en we zijn nu heel druk aan het schrijven voor een, uh, voor een album. Oké, okay, dus, want jullie EP, hoeveel, hoeveel nummers staan er? Vijf nummers op. Ja, vijf nummers. En is dat al voldoende om mee in zaaltjes te gaan spelen? Het, uh, het is nu voldoende geweest om te doen wat we willen doen. Maar we willen nu de volgende stap nemen. Dus dan hebben we weer meer nodig. Maar het is dan vrij snel met jullie gaan. Jullie bestaan net iets meer dan een jaar. En dan toch al gelijk ja. na, na een half jaar een EP uitbrengen. Nu uh, kan ik me niet voorstellen dat jullie allemaal een jaar geleden dachten: nou, ik pak een gitaar op, ik pak mijn keyboard op. Uh, hebben jullie al eerder in bandjes gezeten? Of, uh... Ja, ja uh, allemaal van elkaar uh, afzonderlijk en uh, soms ook met elkaar in bandjes gespeeld. Uh, iedereen uh, vanaf een andere leeftijd. Maar dit was niet, zeker niet uh, ons eerste bandje of zo. Oké, okay, maar wel het eerste bandje dat... Nou, jullie doen ook al mee in de popronde. Jullie zitten dus hebben een bandcamp, een EP ja. uitgebracht. Is dit de eerste dat echt iets, echt iets aan het worden is? Ja, ik denk het wel. Uh, we zijn sowieso... Uh zijn we heel ambitieus met deze band. En we doen echt een hele hoop. steken er heel veel tijd in. Dus um, ja, we zijn wel serieus bezig, zeg maar. En het album ja. staat eraan te komen. Wat is jullie hoogste doel? Uh, ja, goed. Ik ja, dat zijn gewoon... Uh, Pinkpop. Pink nee, voor, voor <laughs> mij zou het al lowland zijn natuurlijk. Maar dat zie ik nog niet dit jaar gebeuren. En, uh, maar het zijn dus wel festival... Uh, festival ja, maar, maar ik bedoel gewoon een heleboel kleine doeletjes. Uh, ik, ja, ik heb voor mezelf wel gewoon realistische doelen... Uh, maar dat zijn gewoon een beetje de dingen die elke, elke jongetje of meisje dat een instrument pakt van droomt. Denk ik, gewoon in het buitenland spelen. En uh, het lijkt me gewoon te gek als heel veel mensen kunnen dansen op onze liedjes. Ja, want het zijn dansbare liedjes. Uh, jullie hebben het zelf omschreven als hoekig en energiek, maar zo mee zingbaar als kinderen voor kinderen. Ja, ja. <laughs> uh, <laughs> ja dat is een keer ingeslopen, ja. Ja. Leek me wel een goede. Klinkt kritisch. maar we gaan graag horen hoe het dan ook daadwerkelijk uh, op de radio is. Dus wat ja. mij betreft mogen jullie uh, op stap naar gitaar en, uh, en toetsen. Dat gaan we doen. Want wij gaan namelijk luisteren naar... Uh... A Polaroid View met het eerste nummer. Dat is, ze spelen vandaag trouwens net als iedere band iedere week. Vier nummers. En het eerste dat ze gaan doen is Easy Does It. Hierbij nog steeds wakker op Radio 1. De laatste gitaar wordt nog even omgehangen... De koptelefoons worden opgezet. Voor mij is de rest er allemaal klaar voor. En als jullie er voor klaar voor zijn, zijn wij dat ook. Er moet nog een koptelefoon even goed gezet worden. Take it all for real Zie daar zit. Een Polaroid View op radio 1. Nog steeds wakker. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent een column uit. In Nog steeds wakker. Zo houdt Steffi Postumus. Voor ons de Modewereld in de gaten. Het weer is fantastisch deze dagen. Maar de herfst is toch echt bijna begonnen. Traditiegetrouw leiden de dwaze dagen van de bijenkorf. het winterseizoen in. Tijd dus om een nieuwe garderobe aan te schaffen. En dat in crisistijd. Steffi heeft geluk gelukkig gouden tips. De winter komt eraan, voor zover die ooit weg was. De dikke sjaals, mutsen, wanten en winterjassen kunnen dus weer van zolder worden gehaald. Nu heel Europa in een recess zit, geven wij van WNL wat tips om de winter warm, hip en bovenal goedkoop door te komen. Tip 1. Je oma. Wist je vroeger niet waar je in het zoeken moest als je oma weer met zo'n aftandslelijke, lelijke, kriebelende en gekleurde aan aankwam zetten... Nu moet je er juist gebruik van maken. Retro is hip, colorblocking nog hipper en prins met prins combineren het allerhipst. Kortom, je oma is nog hipper dan Lady Gaga. Vraag haar een trui te breien, kost je niets. Je geeft je oma weer een doel in haar leven en jij bent een hip en warm kledingstuk rijker. Tip 2. De zeeman. Gooi die Borg onderbroek in de prullenbak en ga naar de zeeman. De zeeman dacht namelijk, wat H&M kan, kunnen wij ook. En zo geschiet. Uber, hipster en modeontwerper Bas Kosters ontwierp een ondergoedlijn voor een schijntje. Of je vriend, vriendin, scharrel, friend with benefit of one night stand er ook zo over denkt, is een tweede. Maar hé, hey, we hadden het er niet over hoe je het de winter doorkomt. Tip 3. Kortingsdagen. De drie dwaze dagen, National Glamour Day en de River Island Student Night. De kortingsacties schieten als paddenstoelen uit de grond. Wel zo handig natuurlijk. 20% korting of zelfs meer. Dat laat je als echte Hollander natuurlijk niet liggen. Heb je echt niets te besteden? Ga dan toch gewoon. De evenementen zijn gratis en er valt altijd nog wel iets gratis mee te pakken. Van een gratis drankje tot gratis modeadvies en een gratis feestje. Hoeveel keer wil je het woord gratis in een zin horen? Oh, en als je je leuk aankleedt met die zeeman onderbroek en je beertje bijvoorbeeld, maak je vast ook nog wel kans op een Best Dressed Award. Huppa, ook gratis. Keep on looking for a reason which is not here. Op radio en televisie is vandaag de hele dag stilgestaan bij het overlijden van de bekendste bluesmuzikant van Nederland. Harry Musquet overleed gisteren op 70-jarige leeftijd. Maar de bluesmuziek leeft voort, en Harry is voor veel nieuwe muzikanten een inspiratiebron geweest. Er moet dus wel nieuw talent klaarstaan om hem op te volgen. We vragen het Herman Jansen, programmeur van het grootste bluesfestival van Nederland. Meneer Jansen, goedenacht. Heen, goede nacht, goedemorgen. Ja, het is nu eigenlijk een, een dag geleden dat uh, het nieuws uh, ja, naar buiten kwam: dat uh, Harry Musquet dus was overleden. U bent een, een groot bluesfanaticus. Hoe, hoe heeft u het nieuws uh, eigenlijk uh, opgepakt, allereerst? Nou, allereerst, het is natuurlijk heel vervelend om altijd zoiets te horen. Uh, het, het zat eraan te komen. Wij hebben hem uh, onlangs op de Dutch Blues Awards nog gezien. En toen kon je al zien dat zijn gezondheid wat achteruit aan het gaan was. Dus het, ja, echt een verrassing is het niet. Alhoewel dat, ja, dat natuurlijk altijd wel het geval is als je uiteindelijk het nieuws hoort. Wat maakte hem zo'n uitzonderlijke grootheid? Uh, het was zijn, zijn, zijn, zijn, ja, zijn, zijn eigen stijl, zijn, zijn eigen houding, hoe hij het wilde doen... En dat daar uh, zich niet conformeren aan uh, de, de destijds hokjes, uh, ja, geest eigenlijk. Ja, dus een beetje een pionier geweest op dat gebied. Ja, zeker. Lopen er dan ook echte opvolgers van hem rond? Die, die duidelijk aanwijsbaar een vervolg zijn op meneer Mesquet zelf? Ja, ik denk dat uh, sowieso Nederland een, een heel rijk uh, ja, blues gebied is momenteel. Maar echt om daar inderdaad met name te noemen. Het zijn er behoorlijk wat. Maar nou, ik heb bijvoorbeeld Ralph de Jong. Dat is die is eigenlijk min of meer ontdekt door uh, uh, Harry Musquet. En uh, die is toen ook gevraagd om bij de reunie van QB en de Blizzard uh, in het voorprogramma te spelen. En dat is toch wel iemand waar ik van zeg, die uh, kan nog wel eens... Uh, ja, alles over gaan nemen van de MSK. Ja, nu willen toeval, wij hebben altijd bands uh, in onze studio s'nachts. En Ralf de Jong is ook uh, bij ons langs geweest, dus misschien is het goed om even daar een stukje van te laten horen. We horen een stukje van het nummer Mother. I'm gonna call up China. She's my good girl over there. I'm gonna call up China. Ralph De Jong was dat. Bel ze in de studio. Wat maakt hem nou een mooie opvolger van Muske? Nou, het is, ja, de, de, de vergelijking is eigenlijk heel duidelijk. <laughs> ja, het, is, het is sowieso het is een singer-songwriter die vanuit die basis zeg maar de blues muziek maakt, al dan niet solo of al dan met band. Um, ja, maar omdat hij ook zijn eigenwijze stijl heeft, zeg maar... Uh, ja, ...maakt hem alweer uh, ja, gewoon een grote titelkandidaat voor opvolger van Hardy. Wat is er nog wat te pionieren? Um, het is dan altijd pionieren op bloesgebied, ja, uh, Momenteel is het, het, het ontbreekt aandacht van de media. Um, ja, het is nu, er is hoop, zeker met bands uh, zoals de Black Keys of uh, C60's... ...die op de grote festivals toch wel furoren maken. ...is er hoop voor Blues binnen uh, het Nederland dat daar wat meer aandacht aan komt op de nationale Radio. Want dat is momenteel uh, ja, erg, erg slecht gesteld. En dan, en dan gaat het echt om die rauwe gitaren, zoals we net al een klein stukje hoorden. En, daar gaat het daarom. Het, het, het kan ook de wat, de wat toegankelijkere Blues zijn. Want um, die, die ja, daar wordt gewoon te weinig aandacht aan besteed. Eind jaren tachtig was dat met een... Uh, een commercial van een grote spijkerboekenfabrikant. Uh, en toen is er wat meer aandacht aan geschonken. En je merkt dan meteen dat het bezoekersaantallen op festivals en, en cd-verkoop dan onmiddellijk uh, omhoog schiet. Maar en, kan dat nog dan in, zeg maar, zeggen, in deze tijd? Want het, het gaat allemaal snel en je hebt de Lady Gaga en dat is allemaal een grote show. En dan moeten we opeens terug naar de eenzame... Uh, een ja, ja, gitarist met veel pijn die uh, uh, de, de ene andere gitaar uit zijn gitaar guitar ja, trekt. Dat, dat merk je dan zeker aan een artiest als uh, C6 Steve die op Lowlands in de op een grootste tent uh, speelt. En die daar, uh, ja, dat is toch hoofdzakelijk jong publiek, helemaal aan zich weet te binden. En dat is, uh, die, die goede man is 71 en op zijn manier zoals hij het brengt uh, ja, is het, vind ik het heel knap dat hij inderdaad zo'n grote tent uh, plat speelt om het zo maar te zeggen. En dan als die jeugd dat op gaat pikken en dan weer gaat zoeken van... hé, hey, waar komt die muziek vandaan? Waar is er nog meer muziek? Dan is er zeker hoop voor uh, blues. Ja, dus we moeten niet altijd te treurig zijn over de toekomst. Nee, het, is het, het klinkt vaak wel treurig, maar dat is het uh, in vele gevallen niet. Het past er wel een beetje bij, ook hè, bij de muziekstijl. Dat moet zonder we... meer. Het moet in het donker en in de rook moet het zijn. Ja, ja, ja. ja. Moulin Blues... Um... Het festival waar je, waar je de programmeur verbindt, staat er nog op moois aan te komen? Wat staat er in, in de planning? Nou, het eerste weekend van mei volgend jaar dan zijn wij voor de 27e maal uh, houden wij het festival. Aankomende zondag wordt er op de, de Dutch Blues Challenge wordt er eigenlijk de eerste naam. De winnaar van die challenge die wordt gespeeld dan zonder meer uh, in Hospel. Dus dan is de eerste naam bekend. Voor de rest zijn wij druk bezig met de programmering. En ja, er staan toch een aantal leuke namen aan te komen. alleen Zo'n kril stadion kunnen we daar eigenlijk nog helemaal niks van uh, vrijgeven. En van die grote naam als c daar Steve. Daar zijn we al zes jaar op aan het hopen. Alleen ik denk dat zijn budget dermate hoog is... dat wij een hele vette sponsor nodig hebben om dat te kunnen financieren. Ach ja. Goed, uh, hoe kunnen we dit gesprek beter afronden... dan met uh, een nummer van QB in de Blizzard? Dank in ieder geval um, uh, Herman Jansen, programmeur van Moulin Blues. Graag gedaan. Devil Made Religion. QB and the Blizzards. 15 schermen voor zich en lijn. bekijkt hij al het nieuws van zo'n avond. Teunverstegen, onze actualiteitenredacteur, heeft een mediaoverzicht bereid. Want ook in de actualiteitenprogramma's werd vandaag veel aandacht besteed aan het, de belangrijkste wedstrijden eh, vandaag. De wereld draait door, had aan Martijn Reuzer, Kiki Moussampa en Frits Barend te gast. En die laatste was vooraf vrij duidelijk over de kansen van de Amsterdammers. Ajax? Nee, we, maken, we zijn volslagen oh, kansloos vanavond, helaas. Maar, maar, ik, heb je, ik heb je wel eens optimistisch ja, gehoord. Nou ja, sterker we... nog, ook al, ook al ben je overtuigd van de nederlaag, weet ja. jij het altijd zo te draaien dat we nog zin in die wedstrijd hebben? Nee, nou, we op, hebben zin in die wedstrijd, want waarom? Ja, de woorden van Matthijs hebben een duidelijk effect... want opeens is er een sprake van een klein beetje hop bij Frits Barend. Dan is Madrid toch een beetje bang, want Madrid is wel een scheidploeg. Ondanks alle kwaliteiten die ze hebben. Ja, ja Een halbe... scheidploeg, Kiki? Nou, een beetje laffen bedoeld hier. <laughs> <hazien> In RTL Boulevard uh, was Wendy van Dijken... Uh, Wennie van Dijk was de gast, zo was het. En zij presenteerde vandaag haar nieuwe typetjes voor het programma en The Family. Oma Betsy, moeder Gerda en dochter Bo zijn drie van haar nieuwste creaties. En die ook dit jaar weer bekende Nederlanders in de maning gaan nemen. Zo deed Oma Betsy mee aan de Max Geheugentrainer. Goed, en is nu tijd. Nu komt zeker de, de mop. De mop ja. komt tot vanavond tot Ja, ik ga er klaar voor staan. Hoor. Goed, dan komt ie. Ieder jaar trapt heel bekend in Nederland weer in haar typetjes. Maar is er eigenlijk iemand die ondanks de lage make-up Wenny herkent... Uh, haar eigen kindje? Oh, mama, is je denk ik, hoe kan je dat weten? Ze is anderhalf. In Paul en Witteman was jazzzangeres uh, Giovanka te gast. Ze is een groot fan van het roemruchte Blue Note label. Een hoogtepunt is voor haar de legendarische... de legendarische Mine Ripperton... Dus die moest even opgezocht worden op de platenspeler. Uh, waar, ja. waar, waar je draait, uit. Dat was hem. Hebben, hem. hebben jullie hem gehoord? Ja, we hebben hem gehoord. En in de studio ook de gastminister Schulz van Hagen, een dame opstand. En ook zij deelt verstand over legendarische muzikanten. Dat is Melanie, is dit ook een beetje uw muziek uh, dit of? Uh... Uh, nee, nee, ik, ik wel eens Blue Notes en uh, dat zit volgens mij yes, ook he? in jouw repertoire, ja. uh, jazz, maar ook uh, veel moderner. Ik ben, een uh, groot fan van mijn stadgenoot Armin van Buren. Kijk en uh, ja, dat vind ik heerlijk, ja. Goed, de minister Menin Schultz Verhagen, die blijkbaar ook verstand heeft van muziek. En gek is op trends. Dankjewel, uh, Teun. Straks kom je nog terug met een uh, overzicht van de kranten die uh, vanochtend gaan verschijnen. Ja, maar nu weer een heel ander overzicht. Namelijk het nieuws waar dat niet in het nieuws was. Eigenlijk het nieuws waarin Klein Nieuws groot is. Nike, er is geen kredietcrisis of een condoesmissie. Daar allemaal niks over. We gaan gewoon het beste voorschotelen... wat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben. Met in dit uur al het nieuws uit het noorden van het land. Gert en Carina Kelder uit Gramsbergen... brouwen sinds 2004 hun eigen bier. Gewoon thuis. Dat is het nieuws uit het oosten. Daar was het dit weekend namelijk open huis bij meer dan 50 brouwerijen. En dat opent een wereld van mogelijkheden, zoals u hoorde. Thuis bierbrouwen, nog nooit bij stilgestaan. Jammer dat de verslaggeefster dan het hele item in één keer verpest. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet van bier houden. Onzin, iedereen houdt van bier. Zeg, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En meestal wat dan ook bedoelt, van, ja, ik lust geen pils, want het is vrij dun. Harde bitterheid, dan moet je leren drinken. Gelukkig, de bierbrouwer snapt het. En na een dag bierproeven moeten de mensen ook nog naar huis. En de taxi brengt iedereen vanavond netjes naar huis. Ik hoop dat de mensen dat goed geregeld hebben, dat is belangrijk, ja. Over naar Groningen. Laten we daar nou eens beginnen met een iets wat dubieuze zin. Het valt mij ook heel erg mee hoe goed het zaad geworden is. Ja, Voordat mensen rare gedachten krijgen, het gaat hier om mosterdzaad. Lang geleden hielden boeren op met het verbouwen van mosterd, omdat het een woekergewas zou zijn dat maar weinig oplevert. Er is dus al jarenlang geen mosterdzaad meer gekweekt in Groningen. Maar waar komt dan die traditionele Groningse mosterd vandaan? De eenrummer een mosterdmaker haalde zijn mosterdzaad voorheen uit Canada. Maar sinds een half jaar wordt er voor het eerst sinds tijden weer mosterd verbouwd in onze eigen provincie. Ja, dan zijn we dus maar jarenlang voorgelogen. Groningse mosterd was niet eens Gronings. Gelukkig is de mosterd vanaf nu 100% Gronings. Toch? Dat uh, hoop ik wel, ja. Het is altijd aan wachten natuurlijk als het uh, de boer het nog wel wil, maar ik dacht het wel. Wat ik ervan begrepen heb, wel weer graag doen. Ja, nou, laten we ze maar het voordeel van de twijfel geven. Hoe is die mosterd uiteindelijk nou geworden? Hij is ook lekker pittig. Dit weekend werd op Tessel een hardloopwedstrijd gehouden. Een toptijd werd er niet gelopen, maar er werd toch een heel bijzondere prestatie geleverd. De 90-jarige Kees de Jager liep mee. Op zo'n leeftijd is een goede voorbereiding alles. Ik heb mijn nummer net opgeplikt. Het zit een beetje scheef, zegt mevrouw. Maar Rob, dat, uh... daar komt uw vrouw aan. Daar komt mijn vrouw aan. Ja, ja. Dat is toch een rollator. Oh, no. ja. oh. en, en hebt u uw man een beetje een goed ontbijtje voorgeschoten? Gewoon zijn kornflexie. Botrammetje, boterhammetje, plak je op beschuit je. Kijk, moeder, de vrouw zorgde dus voor een heerlijk ontbijtje... al maakt ze zich wel wat zorgen over manlief. Ik maak me wel eens ongerust. Waar maakt u zich ongerust over dan? Nou ja, dat denk ik. god op die leeftijd... dat iedereen in je omgeving oproept. god, god, god, is dat wel gezond, weet je wel. En vind je dat allemaal maar goed. Maar mevrouw was zelf ook een topsportster van formaat. En zij deed een hoogspringen mee. Ja. En zij zat met hoogspringen 10 centimeter onder het wereldrecord. Ja, het petje afnemen hoor. Ja, het wereldrecord van toen ter tijd hè. Van toen. Ja, ja van toen, van toen. Kees de Jager legde 10 kilometer uiteindelijk af in iets meer dan anderhalf uur. Volgend jaar wil hij die tijd verbeteren. Aan stoppen denkt hij dus nog lang niet. Maar ik heb met mijn dochter een weddenschap. Ik heb uh, de, mijn laatste marathon heb ik gelopen toen ik 75 was. Heb ik de marathon van New York gelopen. En dan zegt mijn dochter. die nou net begin 60 is. die zegt. Uh, als ik 75 ben, ga ik naar New York, ga ik die marathon ook lopen. Ik zeg, meid, dan loop ik met je mee. Ze zeggen, bij je 101. Ik zeg, nou, wat zou dat? En tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het volgende uur nieuws uit het zuiden van het land. En bij ons in de studio nog steeds de band Apolloid Polaroid View... met hun tweede nummer. Hoe heet dat trouwens? Het nummer heet Pavement Princess. Nou, ik zou zeggen, take it away. So pay. Polaroid View was dat. U luistert naar Radio 1 nog steeds wakker. Wekelijks reist onze 16-jarige verslaggever Rens Goosling af... naar een opmerkelijk evenement in ons land. Dit weekend ging hij in Arnhem de ijzingwekkende stilte tegemoet. Tenminste, als het om stilstaan gaat. Boer Frans, ik sta vandaag in uw appelboomgaard. Het is vandaag de landelijke appelplukdag. Voor welke appels komen de mensen hier nou naartoe? Nou, ik ben blij dat jij ook vandaag even in de boom gaat komen kijken. De, maar de favoriete appels... De doen. echte fans van Rens Goosling herkennen natuurlijk dat dit het item was van vorige week. We gaan heel snel op zoek naar het item dat hij deze week gemaakt had. Want vorige week ging hij dus appels plukken. Dat was ontzettend leuk, maar niet echt geschikt om nu nog eens uit te zenden. Even kijken, ik zie dat het juiste nu klaar staat. Hij ging dus de ijzingwekkende stilte tegemoet. Tenminste, als het om stilstaan gaat. De World Statues houdt eigenlijk in dat de mensen hier vandaag in Arnhem... De hele dag stilstaan. Niet je ogen laten knipperen, niet aan je neus krabben. Het, het moet allemaal vandaag. En ze zijn zich nu hier aan het omkleden, dus ze staan nu nog lekker te bewegen. Maar straks wordt het wel anders. Hé hey, meneer, u, uh, u hebt op dit moment ongeveer zilver, wit haar. Ja, maar u doet dus mee als, als, als levend standbeeld. Wat, wa, wat is daar zo leuk aan? Uh, nou, normaal speel ik toneel. En, en uh, Het standbeeld is het leuke dat je geen tekst hoeft te leren en toch heel veel met het publiek kan doen. Uh, je krijgt ontzettend veel reacties. Mensen proberen je uit de tent te lokken. Nou, in, inwendig ben je, heb je de grootste lol, maar je probeert toch, dat is dan de uitdaging, om, om, om niet te reageren. Uh, en omdat de mensen dat een mooi beeld vinden. Maar het lijkt me een beetje moeilijk als je daar zo stilstaat en stel er vliegt een West langs of zo. Ben je dan niet uh, dat, dat je in één keer zo'n rare schok maakt ofzo? Uh, het is me nog niet overkomen. Hij heeft wel vlak voor mijn neus gehangen een keer. En dan denk je echt van uh, alsjeblieft ga weg. Het ging goed. Uh, wat vervelend is, soms heb je een druipneus of, of uh, lopende ogen. Ja dat, dat moet je laten gebeuren. Dan probeer je in een bepaalde act, als je, als je even gaat bewegen, dat in een flits of in een langzame beweging dat even wat weg te halen. En dan ga je weer staan. Dat, uh... Maar wat, wat is nou de tactiek om, om zo lang stil te staan? Uh, onze tactiek is dat wij, wij wisselen het af. We, we hebben een, een soort mix met... Uh, we hebben een, een stuk ontleend uit Bellamy, de Bellamy Family. Uh, dus we, we spelen een act om het publiek ook een beetje te vermaken. Waardoor wij onszelf weer wat kunnen ontspannen. Uh, we gebruiken daar ook verschillende muziek bij. En, en dan is het weer een rustmoment. Dus dat is voor ons de ideale mix om het goed te doen. Ja. Want voor de luisteraars die niet weten wat de World Statues is, het is, jullie staan hier in Arnhem door de hele stad. Jullie staan eigenlijk de hele tijd stil totdat er iemand naar jullie toe komt en een muntje in jullie bakje gooit. Uh, dat is het principe inderdaad. Muntjes erin gooien en als het te lang duurt dan, uh, dan ga je zelf beginnen. Want uh, op een gegeven moment gaat het gewoon te veel onder spanning staan en dat, dat hou je niet vol. Dat, uh... ja. Maar uh, hoe langer je ermee bezig bent, des te meer uh, gaat het lukken. Dus... Want, wat, wat is nou uw record qua stilstaan? Uh, nou, we hebben voor twee weken terug Open Monumentendag in Wijkbeduurstede gestaan. Op het van het Oude Stadhuis met z'n tweeën. En toen kregen we dat mensen echt dachten, verrek, dat zijn gewoon beelden. En dat is het mooiste compliment wat je krijgt komt. Toen was onze uitdaging ook, we blijven zo lang mogelijk stilstaan. En we gaan geen ek doen. En nou, dat ging goed. Er gingen, ik denk wel, 10-15 minuten dat we gewoon in één stuk zo stonden. Met weinig knipperen van de ogen. En uh, ja... Dat is de uitdaging, dat is leuk. Maar hoe gaat u er vandaag helemaal uitzien? U hebt nu alleen nog zilver haar, voor de rest nog een normale man. Ja, Wat gaat er zo mee, gebeuren? Ik ga me helemaal zilvergrijs sminken, mijn gezicht en mijn, en mijn polsen. Verder heb ik kleding aan. Ik ben de butler in het, uh, in het stukje, noem ik het maar. We hebben een kok en twee kokkinnen en een grote pan... waar af en toe een verrassend element uitkomt voor het publiek. En daar spelen we mee. Ik wens u veel succes. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Ja. Okay. Onze jonge sterverslaggever Rens Goosling... Bij de Living Statues-wedstrijd in Arnhem. Het begint zo langzaamaan tegen drie uur te lopen. Straks dan zijn we terug met een nieuwe uur van nog steeds wakker. En daarin speelt onder meer onze band. Ja, een Polaroid View. A Polaroid die view. gaat dan nog twee nummers spelen. En we gaan het hebben over uh, Jezus. Want die is heel vaak op het witte doek verschenen. Jezus, erg populair. Ja. <laughs> Dat allemaal na het nieuws van drie uur.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 is fantastisch toch? Nog meer weg is fantastisch toch?